6 uur, goedemorgen, het q music nieuws van Nu.nl. Krijg je van Annemarie. Goedemorgen, veel mensen durven zich niet aan te melden als burgerhulpverlener... omdat ze bang zijn om fouten te maken bij een reanimatie. Dat zegt de Hartstichting na onderzoek. Die zegt dat die angst onterecht is... omdat niets doen bij een hartstilstand altijd slecht afloopt. Iedere dag krijgen zo'n 45 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. En burgerhulpverleners zijn dan belangrijk... omdat ze vaak sneller ter plekke zijn dan een ambulance. De problemen op het spoor tussen Rotterdam en Utrecht zijn voorbij. Bij Woerden was gisteravond brand in een Intercity. 120 reizigers werden geëvacueerd en opgevangen in een café. Onder wie deze man, hoor je bij Hart van Nederland. Een heel stuk langs spoor moet lopen. En er zijn op een gegeven moment hier naartoe geleid. En uh, nou ja, De bussen zijn inmiddels weg. Het lijkt me be ja, best wel spannend. Er we waren wat telefoontjes en de, er hing een, een helikopter in de lucht om een beetje bij te... dus het was een, een, een redelijke operatie. Ha ja, zijn de passagiers vanaf het café met de bus naar Gouda gebracht. Niemand raakte gewond bij die brand in de Intercity. De brand is waarschijnlijk ontstaan door vonken van een vastgelopen as. En bijna drie keer zoveel internetklanten stapten de afgelopen dagen over van Odido naar een concurrent, meldt het AD. Odido maakte deze week een groot datalek bekend. Gegevens van ruim 6 miljoen klanten kwamen op straat te liggen. Internetklanten kunnen makkelijker opzeggen dan telefoonklanten. Die zitten vaak vast aan een langerlopend contract. De Olympische winterspelen. Ja, we zijn weer naar de vierde plaats gezakt op de medaillespiegel. Amerika staat nu weer op plek drie na een gouden medaille op het onderdeel Monobob. Ja, gisteren pakte Sandra Velsenboer, de zesde gouden plak op de 1000 meter short track. De zesde gouden plak voor Team NL. Daarna werd ze natuurlijk gehuldigd in het Team NL-huis... waar ze werd toegesproken door de bondscoach. Je brengt mij, het team, maar ik denk heel Nederland... in verroering met de ongelooflijke acties die je maakt. Hopelijk breng je ons morgen of vrijdag nog een keer terug naar het licht. Ik heb daar alle vertrouwen in. Na woensdag en vrijdag komt Sandra dus opnieuw in actie. Eerst tijdens de 3000 meter relay... en op vrijdag is de 1500 meter short track.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 Minuten over zes. Het is dinsdag 17 februari 2026. Show 1583, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Annemarie, goedemorgen. Goedemorgen. Morgen op de redactie. Goedemorgen. Hey, Domien, wij zitten nu uh, gezellig voor de tweede week in de vroege ochtend. Mm. En in de vroege ochtend leer je elkaar altijd heel goed kennen. Zo van dichtbij ook. Ja, echt. Uh, je moet het maar net uh, aankunnen, maar ja. dat gaat, gaat wonderwel wel hartstikke goed. Jij leert door mij ook mijn geliefde Sander wat beter kennen. Ja, ook heel goed, ja. En um, ik wil jou wat laten zien. Ik, heb, ik, ik baal ervan. En ik krijg thuis niet uh, aan hem uitgelegd dat dit echt geen goede move is. Hij heeft witte klompen... <laughs> gekocht. Mag ik een ja. foto zien? Ja, zeker. Dit is het. Oh, het zijn, dat is schuwelijk. Nou, het zijn eigenlijk van die gezondheidsklompen, ja. zoals oh, ja. ook uh, mensen in de zorg uh, ja. dat aan hebben. En het zijn dus uh, berkenstoks, maar dan zonder de ga. Nee, wacht, je hebt. Uh, crocs heb je? Ja. Je hebt Crocs met van die gaatjes erin. Daar lijken ze eigenlijk ja. op. Maar dan zijn ze dicht, helemaal dicht van kunststof, van het merk Birkenstock... waar je ook van die uh, slippers van hebt. Heel hip, hè, tegenwoordig. Heel hip, die zijn heel hip. Die lopen overigens ook heel lekker. Nou, dat was een beetje het ding. Ze waren, jarenlang, waren het vooral heel erg comfortabele schoenen. Die droeg je alleen als je lekker comfortabel wilde lopen. Ze waren niet echt een fashion statement. Tegenwoordig zijn Birkenstocks zijn hip... en een ja, fashion statement. Ja, klopt. Dus, dus die slippers, die hij overigens ook heeft... Uh, dat is echt allemaal prima. Maar nu heeft hij... ja, dit, ik, ik heb echt tegen hem gezegd... Lieve schat... Dit eh, dragen chirurgen in een OK. Omdat er dan eh, makkelijk de bloedspetters vanaf kunnen worden gepoetst. Maar wat is hij van plan? Ja, ik weet dus niet wat hij van plan is. Ze staan overigens bij het eh, schoenenrekje vlak voor zijn grote zwarte laars. De laarzen, maar die zijn voor ja. de tuin, denk ik. Nou ja, kijk, wij wonen tegenwoordig in een dorp buiten de stad. Eh, en hij draagt die laarzen te pas en te onpas. Hij draagt ze nog net niet in bed. Het is drassig. Dus, nee, het is helemaal niet drassig. Oh. Ja, hij vindt het gewoon heel erg lekker om op die grote laarzen te lopen. Ik hoor dorp, ik denk drassig. Nee nee, nee, nee, nee. Geen dat dat asfalt? Meen. Nee, jawel. Jawel, je lering ook niet alleen maar karren sporen. Ja, ja, ja, het, het is gewoon een dorp. Ja, ik hoor ja. woon in een dorp buiten de stad. Ja, het, het schuurt tegen het gooi aan, dus het is echt goed geregeld. Oh, Oké, okay, ja, niet dat één keer per week de melkboer langs komt op een uh, trekschuit. En, uh... Nee, maar er is wel een uh, kaasboer die oh, ja? bij je uh, bij de voordeur kan zetten. Echt waar? Ja, ach, wat geweldig. Ja, heb ik dat... nog nooit gedaan, maar dat is er wel. Dat Zou ik echt meteen doen? Dan ja, moet ik omarmen dat soort mensen. Maar nu zit ik met die fucking gezondheidsslippers. De wat klomp, moet ik daar excuse. nou mee? Nou, maar wat gaat hij ermee doen en waarom zijn ze wit? Dat is eigenlijk mijn eerste vraag. Want ze zijn niet Kijk, als ze voor de tuin zouden zijn. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb echt afzichtelijk speurlelijke uh, crocs heb ik. Van uh, het merk Haribo. En dan denk je, die ken ik alleen van de snoepjes. Ja. Dat is exact de samenwerking. Oh. Dus de snoepjes, die heb Ik zal morgen even de foto meenemen. Hebben ze dan ook een hele felle snoepjeskleur? Het is echt afschuwelijk. Het is felgeel met gifgroen. Met ook uh, uitvergrote uh, uh, gummibeertjes erop. Oh joh, wat dus het lelijk. Is, het is een collab. Het zijn afschuwelijke schoenen. Maar die maar... draag jij om even snel de tuin in te wandelen. Et voilà. Ik heb natuurlijk een schuurtje en daar staat het een biertje in. en dat, daar, Op die manier kan ik dan heel makkelijk naar de schuur toe lopen. Maar dat zijn gewoon hele ja. handige krok's. Dus ja. ik zo in en die kunnen vies worden. Ja. Maar deze, deze Birkenstocks die hebben ook een duitje gekost. Denk ik ze niet in alle duurste schoenen. Het is niet alsof je een, een blauwe jas van 400 euro koopt. Nee, dat zou gek zijn. Dat zou heel raar zijn. Maar wat, wat is zijn plan? Wat gaat hij ermee doen? Ja, ik denk dat hij er, hij gaat er ook sowieso mee naar de supermarkt lopen. Nee. Sowieso. En hij heeft ook al een walkie-talkie. Ik denk dat Sander een beetje de dorpschek van... Ja. het uh, worden is. Ja, ja. klompen. Ik, ik zou dat aan het worden, zou het weglaan. Ja. Ja, okay. het, het, ja. het is al zover. Maar heb je hem gevraagd wat zijn plan ermee is? Ja, of vindt hij het gewoon mooi? dat nee, kan ook hè? Ja, Hij beweert dat hij het mooi vindt. Maar je weet bij mijn geliefde ook nooit of het, een, of het ook een beetje een act is. Oh ja. Want vorig jaar in de zomer, hij zei ook, dit zijn nieuwe fun-shirts. Vorig jaar in de zomer had hij continu een beetje foute bloesjes aan. Uh, ook een beetje om mij te narren. Maar hij vond het toch ook eigenlijk wel heel erg leuk. Exact. Hij zet zich een beetje af. Hij zet ja. zich heel ja. erg af. Ja, ja. ja. ja grappig. Dus ja. ja, Maar ja, goed. Hij wordt ook 43 dit jaar. Het is dus geen puber meer. Ja, ik wil vooral heel graag. Zou je morgen even willen vragen. wat zijn doel is op de lange termijn met deze schoenen? Want dit koop je niet zomaar. Is dit inderdaad een statement richting jou? Of is het een ontzettend handige en goede uh, aankoop voor de komende tijd? Ja, zo ziet hij het. En, ik, en dat is echt, echt kloten. Ik, neem morgen ik, heb, ik, heb, ja, ik heb gewoon echt gezegd: het is geen gezicht. Alle seks is eruit. Alle ja, seks is er zeker uit. Ja. Ja, het is echt geen gezicht. Ja. Maar, nou ja, het is de vraag wat hij van me aanneemt. De appbox die maakt ze onder druk, ondertussen niet druk om de kleding. Maar vooral waarom we nog niet te zien zijn op RTL 7. Oh, Daar zijn oh, we mee nee. bezig, hé. Allemaal... Zijn, oh, zijn we niet te zien? Oh, dan laat ik nu nog even de birkenstokklompen zien. Mocht je meekijken, dit zijn ze ja, Het is ge echt geen gezicht. Mocht je denken, waar gaat het over zijn er ook een radioprogramma dat je kunt bekijken op RTL 7. Tot 10 uur de show van Dinsdag Paradise. Dit is Coldplay by Q. Jack Elo Black in My World bij Cure Music. De Olympische Winterspelen in Milaan. Wat was het genieten gisteren? Heb je gekeken naar Short Track ja, 1000 meter? Ja, dat is natuurlijk. Ik zat met een vriendin te kijken. Wij waren samen ergens een kopje koffie aan het drinken. En ik zei, je moet nu Short Track kijken. Mm -hmm. oh, het is nu finale Short Track. Uh, en toen hebben wij allebei een oordopje ingedaan... terwijl wij dus ergens in een café zaten... Nou, met spanning en angst en beven en veel emotie en geluid... hebben wij Xandra uh, uh, zien winnen. Mag ik iets uh, geks zeggen? Kijk, ik weet uh, waarom ik hier zit. Het heeft natuurlijk alles te maken met de Olympische Spelen. Daar zijn jullie als ochtendshow al heel erg lang naartoe... aan het we werken eigenlijk al sinds de zomerspelen van Parijs... is de countdown begonnen naar de winterspelen in Milaan-Cortina... Um, t, t, ik ben als persoon iets minder een, een sportliefhebber... dan dat bijvoorbeeld Luc van de Sportredactie mm -hmm. is. Dus als die Olympische Spelen nog moeten beginnen... had ik ook in Parijs, dan moet ik er echt nog een beetje inkomen. En dan denk ik van tevoren... nou, ik kan me niet voorstellen dat ik de winterspelen zo ga beleven... als ik de zomerspelen heb beleefd... toen ik echt in, in, in het epicentrum zat van die Spelen... Maar dan begint het vorige week vrijdag. En dan vanaf moment 1 zit ik er zo diep in... dat precies wat jij nu beschrijft, dat doe ik ook. Nou, maar ik herken dit hoor. Ik zou je eerlijk zeggen... Ik, heb, ik zie helaas ook niet alle wedstrijden... omdat het gewoon niet altijd uitkomt qua tijd. Dat kan ook bijna niet. Maar als ik dan dus uh, zit te kijken... Dan, dan, dan weet ik ook niet echt wat, uh, wat mij overkomt. Dat is mooi, hè? Dat meen ik echt. ik ja. kan hier wel zitten doen alsof ik een enorm sporthart heb. Maar dat uh, well, valt gewoon vies tegen. Maar als ik het dan dus zit te kijken... dan gaat mijn hartslag ook echt omhoog. Ja. Ik heb zo'n horloge waarbij je kunt zien... Uh, wat het je stresslevels en zo zijn aan de hand van je hartslag... dat is dan echt omhoog gegaan. Ja, ik vond het weer zo indrukwekkend gisteren. Want bij dat short track, ja, dat blijft toch een sport... waarbij het ook een soort bijna willekeur lijkt wie er nog valt... Er kunnen ook gewoon nog mensen onderuit gaan... en dan is het gewoon over met die race. Je kunt dus ook aangetikt worden door een van je tegenstanders. Hè? Dus die dan denkt, ik ga even het binnenbochtje pakken... ik wil naar voren en dan een glijpartij veroorzaken. En hoe die Xandra Velzenboer dan... er plekje weet te veroveren en weer eentje naar voren... en weer eentje naar voren en dan met een... daverende snelheid gaat... Gaat deze vrouw over de finish ja. echt te gek? Gewoon de tweede keer goud voor haar. Wij stonden gisteren ook heel eventjes boven de Verenigde Staten op de medaillespiegel. We zijn uh, wel weer van drie naar plekje vier gegaan. De spiegel staat op twaalf in totaal. We hebben één keer brons, vijf keer zilver. En dankzij haar, Sandra Velsenboer, nu zes keer goud. De Olympische Winterspelen in Milaan. Weet je wat je wil worden als je groot wordt? Ik ben Sandra Velsenboer. Ik uh, doe shorttrack. Sandra de gouden race! Ik voelde me hier sowieso gewoon echt al zo goed. Dan uh, gaat alles gewoon vanzelf. De enkele sprint was voor haar. Dit is de dubbele sprint. To Totaal ander terrein. Sandra Velseboer is erbij. Ze willen. Velseboer op drie. Velseboer langs Fontana. Nee, zegt Fontana. Die heeft wel vaker Nederlandse dwars gezeten. Choi zit zacht naar drie. Velzenboer, nu naar de koppositie. Dat gebeurt op drie rondjes van het einde. Sandra Velzenboer aan de leiding. Oh, Kilikim voor Velzenboer langs. Nu met z'n tweeën naar de volgende bocht. Cruciaal moment. Schitterende bocht, Sandra Velzenboer. Saro erachteraan. Laatste ronde. Sandra Velzenboer in haar eentje voorop. Dit is zo groot. Dit is uitzonderlijke klasse. Dit is weer een gouden medaille voor Nederland. In Milaan. Ja, mijn grote doel is geslaagd. Ja, dat was gisteren. Vandaag uiteraard weer een nieuwe dag op de Olympische Spelen. Wanneer je klaar moet zitten voor welke sporten... hoor je later vandaag van Luc...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 je ook Matty Valk te zijn. In ja, en doet die doet wel eens die lacht er doorheen, maar no, ik heb, heb zo'n enge lach. Mijn lach is toch niet zo eng als de thriller lach? Nou, met een beetje met een beetje gand erop. Is dat... Ja, dat is het Dat is dood Ja, dat is doodhek. Michael Jackson, Thriller, hoorde je bij Q. Hé, ik heb eens even zitten kijken wat Annemarie de afgelopen Collectus heeft gegeven. Ja, Annemarie, je had niet gedacht dat ik het over jou zou gaan hebben. De wind van voren, let op. Ja, ik zie het. Vanaf gisteren gezien 5 euro. Prima bijdragen. De dag ervoor is het. De donderdag het 4 euro. Toen was er weer een keer een 5 euro, 0 euro, 5 euro en 0 euro. Zit weinig variatie? Ja, dat klopt wel. Kiep boven de schamelen 5 euro. Dat is ook een beetje wat je aan je neefje of nichtje geeft voor een goed rapport. Ja, maar ook niet iedere dag, hè? Nee. Jij bent kritisch. Ja? Uh, gaat de, is de financiële huishouding thuis op orde? Uh, wat uh, ligt eraan ten grondslag? <laughs> nou ja, schat, kijk, als ik iedere dag uh, geld moet weggeven, dan hou ik een beetje de hand op de knipje. Want ik zit dan zo toch op 20 euro per, per week. Nou, dat is 80 euro in de maand. Ja, dat is veel ja, geld. Ja, ja oké. dat is een telefoonabonnement. Ja, dat ben ik wel met een je eens hoor. Ja, ja, ja, dat is best geld. Weg, ja. En dat ja. gaat iedere week ook maar door. Want er wordt geen nieuw item verzonnen. Dus ja, weet je. Ja, ja, is, ja, ja, is, ja Maar op. Ja, ik, ja, wat dat betreft zou ik ook kritische moeten zijn. Ja, ja jij wel, ja. Bij jou maakt het niet uit. En mijn allemaal. Hallo, we zijn op de radio. Het is geen redactievergadering die we hier had voeren. Oh, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Nou, we gaan ook gewoon door met de collecten. Er is er zo meteen weer een. Kom lekker geld bij ons schrapen met je collectebus. Is er iets dat je heel graag wil? Voor jezelf. Dus luister wel goed. Het moet voor jezelf zijn. Stuur het in de Q-app. Go to the start. De Olympische Winterspelen in Milaan. Het moment van de waarheid voor de atleten van Team NL. Ready...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 Goedemorgen, het is half zeven. De vertragingen op de weg vanaf tien minuten die zijn op de A1 naar Amersfoort. Tussen Stroe en Hoevelaken kom je in vijf kilometer met een kwartier. De A4 naar Amsterdam, tussen Plaspoelpolder en Zoetewoude-Rijndijk... 16 kilometer, kwartiertje. Op de A7 naar Zaanstad. 11 kilometer file tussen Avenhoorn en Weide-Wormer met een half uur. En er is op de A9 een ongeluk gebeurd. Dat is van ook maar naar Amstelveen. Het zorgt tussen Bevenwijk oosten en de brug over de zeikenaal C... voor vijf kilometer en 26 minuten. Zon en buien wisselen elkaar vandaag af. Het wordt maximaal 7 graden. Heeft het laatste nu. Ja, Goedemorgen, het gaat over reanimeren. Want er is een tekort aan reanimatievrijwilligers. Terwijl één op de vier mensen in Nederland iemand kan reanimeren... maar diegene geeft zich dan niet op als vrijwilliger... uit angst om het fout te doen bij een reanimatie... blijkt uit onderzoek van de Hartstichting. Ja, als je kunt reanimeren, dan kun je burgerhulpverlener worden. Dan krijg je een melding als er iemand in de buurt een hartstilstand krijgt. Iedere dag overkomt dat zo'n 45 mensen in Nederland. Ja, dan ben je er sneller bij dan een ambulance... En om in iedere buurt iemand te hebben die dan kan helpen... zijn er 25.000 extra burgerhulpverleners nodig. Ja, een paar jaar geleden was dit ook al in het nieuws. Dat er dus heel veel nieuwe burgerhulpverleners nodig waren. Toen heb ik vanuit het radioprogramma dat ik toen presenteerde... heb ik gezegd, ik wil dit wel. Ja. Dus ik heb, een, ik heb een cursus gevolgd. Ik heb mijn diploma ook. Daarna krijg je volgens mij per mail een vraag. Van het Rode Kruis, weet ik niet zeker. In ieder geval, iemand vraagt jou per mail... wil je je aanmelden voor het register? En ik heb ook gezegd... Nee. En waarom? Ja, omdat ik die cursus zelf al heel intens vond. Um, het is heel spannend om iemand te helpen. Het is echt hartstikke moeilijk om iemand te helpen. Maar wat ook nu um, in dit uh, nieuwsbericht gezegd werd... ik hoorde het jou om zes uur zeggen, uh, Andrie... dat niks doen loopt ja. altijd verkeerd. Ja, precies. Daar ben ik ja. ook alweer gevoelig voor... En, en, en wat zou je. Wat is er het meest spannend? Ik, ik zou het ook echt heel spannend vinden hoor, om iemand te renimeren. Maar jij hebt die cursus gedaan. Dus wat is het moeilijkste eraan of het meest spannende? Nou, oké, okay, dit zit sowieso in mij. Ik, ik, uh, uh, ik, ik vind het al snel dat ik dingen verkeerd doe. Ik word het misschien heel persoonlijk. Maar ik vind het al snel vind ik het moeilijk als ik iets niet heel goed kan. Ik wil iets heel goed kunnen. En dit, renimeren, kun je eigenlijk alleen maar heel goed door het heel vaak te oefenen. Ja. Dus ja, het hele principe van iemand die daar dus jouw levenshulp nodig heeft. En terwijl ik het zeg, denk ik, ik moet me gaan aanmelden. Ik moet even die cursus weer zo'n office-cursus gaan doen. Want dat is hartstikke belangrijk. Maar iemand die dus echt in, in, in levensnood is, die dan op mij leunt... Ja. Ah, ik vind dat idee vind ik zo ongelooflijk spannend. Maar het is dus ook zo ongelooflijk belangrijk. Dus als je hier nu aan zit te luisteren en denkt... oké, okay, ik wil hier meer van weten. Zoek het even op en ga hier achteraan. Want inderdaad, 25.000 nieuwe burgerhulpverleners zijn er nodig. Maar het is ook zo dat als je je dan aanmeldt... en je krijgt die melding van, uh, ja, weet ik veel, vijf deuren verder... Uh, heeft iemand je nodig? Je moet ook alles uit je handen laten vallen. Ja. Het is ook niet alsof je dan zegt, nou, nu heb je geen tijd. Nee, je nee, moet dus, daarheen. Dus dat lijkt me ook heel moeilijk. Dat is ook niet voor iedereen. Gegeven. Nee, ook dat. Het is een kwestie van, le van leven en dood. Letterlijk. Tja. In de Am Amsterdamse wijk De Pijp woedt een zeer grote brand. Er komt veel rook ook bij vrij. Buurtbewoners krijgen het advies ramen en deuren dicht te houden. En omwonenden die rook hebben ingeademd worden gecheckt door ambulancepersoneel. De hulpverleners hebben een persoon ook uit een pand gehaald. En er zou die brand zou in ieder geval in een winkelpand woeden. En ook in een restaurant. En dat zou volledig vernield zijn. Bij Leidsendam, Zuid-Holland, is gisteravond een achtervolging geëindigd met meerdere ongelukken. Een automobilist negeerde in oegstgeest een stopteken van agenten. Tijdens de achtervolging knalde een politiewagen bovenop een rotonde, die kwam niet meer verder. De verdachte botste dan 20 minuten later op de A4 tegen een stilstaande wagen en is meteen aangehouden. En grote records gisteravond verbroken tijdens het carnaval in Veldhoven. Brabant of Rommelgat moet ik zeggen. Zoals Veldhoven dan heet tijdens carnaval. Ze hebben daar het wereldrecord Polonaise lopen neergezet. Oh. 1315 mensen liepen mee in de Polonaise. Er werd onder andere notaris ingehuurd om goed te tellen. Ja, dat gaat natuurlijk niet zo goed meer als je een biertje op hebt. Het zijn bijna 100 mensen meer dan het vorige record uit Ridderkerk. Nou, deze mensen droegen gisteren in Veldhoven hun steentje bij. Uh. Een heel goed aan spoor moet lopen. Nee, ja, ik moet hem even erbij pakken. Zie ik? Ja, dat geeft niet. Kan ik even? Dan wachten we even op de mensen in Veldhoven. Mag ja, ik het later deze ja. ochtend overigens nog even over carnaval hebben? Ik ben natuurlijk van boven de rivieren. Tuurlijk. Maar ik heb uh, uh, wel erg genoten van carnaval. Zet het op de agenda. We zetten er nooit door. Ja, geweldig. Ja. ja, super. En waarom doet u mee? Voor de lol. Het is carnaval. Voor de lol. Het is carnaval. Nou, inderdaad, dit uh, waren dus de mensen die in die Polonaise stonden, was door de doorbouwers van Nederland. Het nieuwe record moet wel officieel worden goedgekeurd. Noelle, goedemorgen. Goedemorgen. Jij komt zo meteen bij ons komen collecteren. Waar kom je voor? Um, ik kom voor mijn iets te sportieve kuiten iets collecteren. Wat zeg je? <lacht> <lacht> ik dacht dat dat aan mij lag. <lacht> ik, ik kom voor mijn iets te sportieve kuiten iets collecteren. Voor je iets te sportieve kuiten. We spreken ja. je zo. Ik. Nou, Teddy Swimstones en and I, gone, gone, gone. In het uh, nieuws vandaag gaat het over burgerhulpverleners... die je uh, kunnen reanimeren. Er zijn er 25.000 extra nodig om in iedere buurt in Nederland... een burgerhulpverlener uh, klaar te hebben staan. Nou vertelde ik dat ik uh, echt uh, bijna tien jaar geleden zo'n cursus heb gedaan. En dat ik sindsdien... Je ja, uh, niet... ja bent dat gaan doen. Ja. Omdat er toen ook meer mensen nodig waren. Ja, en ik heb daarna dus gezegd... Uh, meld mij maar niet aan voor het register. Want dat vind ik uh, te spannend. Uh, wat heel slecht is, want heel veel mensen in de app zeggen ook... ja, niets doen is sowieso fout, loopt sowieso oh. verkeerd af. Uh, Vincent die zegt... Ik leer mezelf altijd aan dat elke situatie anders is. En je dus niet fout kunt doen. En bij een burgerhulpverlener worden er altijd meerdere mensen opgeroepen. Uh, Jeroen die uh, zegt... Goedemorgen, ik ben zelf reanimatie instructeur, officieel partner van Hartstag is echt heel belangrijk. En Marcel die schrijft nog... Hey Domien, ik ben zelf BHV'er, ik snap je punt... maar je kunt nooit iets fout doen, al bel je maar 112... ook dat is al eerste hulp verlenen. Ja. Dus, ja, het is het toch goed om deze ochtend er wat langer over door te praten... want het is wel echt een uh, heel belangrijk iets. 25.000 extra hulpverleners nodig... die dus in ieder geval weten hoe ze kunnen reanimeren... zijn er nodig in Nederland. Kom je collecteren... Ja, niet meer. zullen ze dan leren? Dat rijdt. Wat de Amerikers Noelle, waar kom je voor? Goedemorgen. Nou, ik kom um, omdat ik eigenlijk heel sportief ben. En daardoor heb ik best wel flinke kuiten gekregen. Sportieve kuiten. En daardoor pas ik dus eigenlijk nooit echt ja, mooie hoge laarzen. Ach, Ach meid. Nou, ja. kom maar op die pitch. Yes. Nou ja, ik heb al verschillende toffe leuke outfits in mijn hoofd... met van die leuke blazerdressen, van die leuke rokjes en skirts. maar elke keer heb ik daar niet de perfecte laars voor. En wij gaan dit jaar trouwen waar ook echt natuurlijk wel veel geld in gestoken wordt. Dus ja, daar kan ik het ook even niet uit een spaarpotje halen. Dus toen dacht ik, nou, ik ga gewoon ineens even mijn kans wagen. willen. wat klinkt jij ongelooflijk fris voor tien over half zeven op dinsdagmorgen? Ja, ik ben onderweg naar de sportschool. Daar zit eigenlijk het probleem. Daar worden die te dikke kuiten getraind. Of we zijn te gesmiert. ja. ja, ja, ja. Hey, want uh, dat, dit is voor mannen misschien een wat minder bekend probleem. Maar je hebt bij uh, laarzen, ja, dat, die gaan om de kuiten. Mm. En dat past yeah. niet bij elke vrouw. Het is toch op een soort gemiddelde zijn dan die, die laarzen zeg maar, gemaakt. Maar zoek jij dan laarzen voor vrouwen met wat vollere kuiten. Ja, dus dan kom je al snel aan die extra white. En ik zou het wel gewoon mooi vinden om leren laarsen te hebben... zodat je ze ook jaren aan kan. Want dat vind ik dan ook wel... Hè, dat het wat duurzamer is. Maar helaas ja, lukt het gewoon niet om die goede laars te vinden. Nu heb ik eindelijk de perfecte laars gevonden... en is die ook nog 50% korting. Ah, kijk, hier komt de aap uit de laars. Jij hebt al een laars op het oog. Ja, ja. En dat kost, kost dat? Ja, dat wil ik dan toch graag weten. Aan welk bedrag moeten we dan denken, Noëlle? Ze zijn nu 137 euro. En okay. eerst waren ze bijna 300. Oké, oké, oké. Je bent een koopjesdager, dat kan ik alleen maar waarderen. Oké, okay, ja, ik vind het een goed verhaal hoor. Mag ik al of niet? Ja, vind ik wel. Ik, ik vind het echt een geweldig verhaal, 45 euro. Ik, ik ga, ga echt super. zitten. Wow, wow, wow. Ik vind het echt ja. fantastisch. Ja, Noelle, je houdt van sporten, je zorgt goed voor je lijf. Je bent lekker vrolijk op dinsdagmorgen. Ik krijg energie van je. Ze geweldig verhaal. Ook nog eens een keer een koopje wat je, wat je in het oog hebt. Ja, ik ga echt helemaal voor 45 euro. Ik zit hier toch maar een week, maak mij het uit. Perfect! Oh, nee. de, ja, de lat wordt weer hoog gelegd. Ja, en terecht. Maar ik, uh, ik ben ook helemaal mee op dit verhaal. Ik gun je natuurlijk uh, en hele mooie kuiten, maar daarbij ook hele mooie laarzen. Ik zit natuurlijk na rato wel ja. weer even wat lager, maar ik geef jou zeker wat. 8 euro. Hé, hey, nou, dit gaat wel. Het is het hoogst wat Annemarie in, in, in weken heeft gegeven. <laughs> ik heb het meegekregen. Hé, hey, Nobelle, ik vind het uh, goed verteld. Ik heb ook het idee dat er een soort olifantenpoten aankomen. Dat als je jou hoort aankomen lopen, dat het echt boom, boom, boom is. Maar nee, ik doe je wel aan mee hoor. 15 euro krijg je van mij. Nou, lekker zit. Nou, superfijn. Dank je wel. Ja, Nobelle, dan zitten wij hier te kijken naar een uh, totaalbedrag van 68 euro. Woehoe. Yes, dat is top. Nou, <laughs> sporten en uh, hartelijk gecollecteerd. once or twice Dug my way out, blood and fire Bad decisions, that's alright Welcome to Is that? weer zulke heerlijke appjes gekregen van uh, Matty. Hij had op het... Uh, ja, vlak voordat hij gaat slapen, dat is een stuk later dan normaal. Dus ik hoorde het dan al het ochtends vroeg. Had hij nog een heel uh, epistol naar mij gestuurd. En dat eindigde als volgt. Ben ik de enige... bij wie het af en toe moeite kost... om zijn tanden te gaan poetsen... als die heel erg moe is. <laughs> en ik ga het wel doen hoor. Maar ik moet mezelf helemaal opladen. Maar het is natuurlijk een handeling van niks... Maar soms moet je echt alles heilen bijzetten... Om, om het dan uiteindelijk te gaan doen. Nou, ik, ik ga beginnen. Nou. Ja. Dag. Niet makkelijk, hè? Hij schijnt nu klaar te zijn. <laughs> hij heeft natuurlijk een groot gebit. <laughs> ik herken dit wel, ik snap dit wel. Maar wat hij, hij natuurlijk doet... hij heeft een hotelkamer daar. Dus je komt dan na, na een lange reisdag Kom je op je hotelkamer. Dan ga je natuurlijk op bed liggen. Ja. En daar zit denk ik de crux. Ja. Als je eenmaal op bed ligt, of je hebt je bed geroken, of je bent al lekker omgekleed in je maatje, je gaat nog even iets kijken op televisie. Ja, dan is natuurlijk de drempel om nog naar de badkamer te gaan om je tanden te poetsen is wel iets hoger. Nou, dan hoef je als man alleen nog maar je tanden te poetsen. Ja. Ook dat make-up eraf halen. Hoe hè, lang yo? duurt jouw routine? Want ik weet nee. dat er heel veel influencers die zijn natuurlijk heel druk bezig met de get ready with me. Twee minuten tanden poetsen doe ik sowieso. En ja. binnen één minuut is mijn gezicht gewassen. Maar ik doe ze altijd s'avonds. En dan uh, doe ik meteen alles en dan poets ik ook om mijn tanden. En dan pas ga ik, volgens mij heb ik dat gisterochtend ook uh, verteld. Uh, dus dus slaap maar even op. Uh, dan poets ik dan al mijn tanden, was ik mijn gezicht. En dan ga ik al op de bank zitten. Ja, ja. Zodat ik dan, als ik, en dan word ik moe op de bank. dan hoef ik alleen nog maar naar bed te verplaatsen. Ja, dat is ook een probleem met jou. En naar bed verplaatsen. Ja, ik val vaak op slaap. <lacht> uh, ik slaap op de bank. Ja, ja. Doe je doet beetje op de bank. Ja, ja. Um, ik, ik, Wij hebben denk ik dezelfde tandenborstel. Bij? Ja. Oh, is dat ja. zo bijzonder? Ik heb een Philips. Uh... Oh, nee, we niet dezelfde tandenborstel. Ik heb een oh. nieuwe tandenborstel. Ik heb een probleem met de tandenborstel. Ja, ik weet niet of dat voor nu is, of dat het iets voor later is, of misschien wel voor de middagshow. Nou, kom maar op. Ik heb een geweldige nieuwe tandenborstel. Die is aangeraakt door mijn, uh, mijn mondhygiënisten want ik poets echt als een maniak, en mijn tandvlees trekt zich terug. Oei. Dus dat gaat niet goed. Dus ik heb zo'n Oral Bay io heb ik gekocht. Oh, die heb ik ook gekocht. Oh, ja, die heb ik ook. Nou, maar, hier komt het punt... Ik ben echt goed in tandenpoetsen, vind ik zelf. Dat vinden ze tandartsen uh, iets minder. Ik kwijl tegenwoordig. Ja, nee, dat ligt aan die tandenborstel. Dat kan nou, toch ik, niet? Nee, dat ik kan heb toch een, niet nou, ik ik heb... de tandenborstel aan aangeraden door alle tandartsen van Nederland, waardoor je kwijlt. Nou, ik heb om die reden die tandenborstel, die wordt aangeraden door inderdaad alle tandartsen in Nederland, weer in de ban gedaan. Ah, yes. En ben we weer teruggegaan naar de Philips die ik had. Die was ik kwijt, die vond ik weer. Sorry, nou. een keer heb jij. De Sonic. Ja, de Toen was ik dolgelukkig dat ik dat ding weer vond in een toilettas. Ja. Waardoor ik die uh, orobio Io. Ja. in een hoek heb kunnen gooien. Want ik kwel. Oh, ik ben zo dat blij dat ding. jij dit ook. Okay, ik dacht dat het aan mijn tandpasta uh, tan lag. Oké. Okay. Nou ja, mocht je ook zo'n Io hebben. even een hart onder de riem, want ik heb het echt nodig. You never know I know what we're supposed to do It's hard for me to let go of you So I'm just trying to hold on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 When you're gone by Q music. De hele appbox kwelt. <laughs> en de, de hele appbox is ook ja. blij dat jij het hebt aangegeven. Dat, ja, we willen geen anti-reclame maken, maar de ORO-B-IO... die door echt elke tandarts in Nederland met stip op één wordt gezet... als de beste tandenborstel, zorgt ervoor dat je kwelt. Ja, Bianca zegt, ik kwel als een bokser. Ja, het is echt, ja, en mensen zijn gewoon heel blij dat je het zegt. Hier, ja. uh, hier, goedemorgen, mijn man heeft ook een nieuwe IO. Helemaal gelukkig mee, totdat hij er daadwerkelijk mee ging poetsen. Wat zal hij blij zijn om te horen dat er meer mensen last van hebben. Maar ook uh, Marion, die zegt, dit is zo herkenbaar... ik doe nu steeds een doekje om de tandenborstel tijdens het poetsen. Wat een armoel. Het is allemaal gek geworden. Wacht, dit ligt dus aan de tandenborstel? Ik dacht dat ik gewoon oud werd... In 27. Dit is Melanie. Ja, nou Melanie, het is wel fijn voor jou om te horen, meid. Heel blij dat we dit taboe hebben doorbroken deze dinsdagmorgen. We gaan naar richting 7 uur. Het nieuws krijgen je zo van Annemarie. Dat gaat over uh, Odido nog maar een keer. Want die uh, bewaarde klantgegevens veel te lang. Fans van Naanzinnig Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor Eens ter beter Leven Slagers Deze week nergens goedkoper. 275 gram, maar 1,69. Geslaagd, rijje. Ja, zicht dat. Fans van voeren. Aldi. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen.